Bij het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar is een veerboot gezonken met meer dan 500 mensen aan boord. Ruim de helft van de opvarenden is gered, maar over de rest van de passagiers is niets bekend. Reddingswerkers hebben een klein aantal doden geborgen. De veerboot was op weg van Zanzibar naar het eiland Pemba. Vier uur na het vertrek zonk het schip. Volgens de autoriteiten was de veerboot waarschijnlijk veel te zwaar beladen. En dan het weer. De komende uren breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond kans op stevige regen en onweersbuien. En morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat file tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk, er is maar één rijstrook open. A13 van Den Haag naar Rotterdam, voorknopend Kleinpolderplein 2. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum staat 3 kilometer en er is er maar één rijstrook vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Ja, goedemorgen luisteraars van Zandvoort. Ja, goedemorgen luisteraars uh, ook van Zandvoort. We zijn wij. Goedemorgen Zandvoort aanbeland en Hotel Hoogrand. Met het Dynamic, dynamic Duo. Ja, naast me zit Cor Draaier. Welkom Cor. Ja, welkom Richard. Tegenover mij Richard Buitrik. Ja, we gaan er een leuke, leuke uitzending van maken. Ik ja. moet zeggen, ik moet wel even opstarten, want ik ben net terug van vakantie. Oh. En uh, ik heb uh, na vijf, zes weken geen radio gedaan. En, uh, heb je ja. ook vijf, zes weken geen zon gehad of is dat... Uh... Uh, nou, ik ben wel in Nederland gebleven. gebleven dus. Uh, je snapt wel dan de hoeveelheid zon die ik heb gehad. Dat is ja, dat niet is erg bij te groot. Bijna vijf, zes weken niet dus. <laughs> maar gelukkig schijnt de zon hier nu. Ja, wordt een mooie dag. Kant, dus het, is, het is erg warm buiten. Ja. Beetje drukkend. En we gaan goede morgen doen. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan in ieder geval, ik wil melden dat Roy Haldeman de techniek heeft. Mooi Roy. En de, zowel de redactie als de koffie is door Yvonne Roosendaal wordt gedaan. Want Ellen is op vakantie. En uh, nou, we gaan naar het uh, programma. Cor, wat, uh, beginnen we, waar beginnen we mee zo? Ja, we beginnen om uh, ongeveer tien over tien uh, een interviewtje met uh, Ankie Miesbeek en uh, Martine Jouwstra. Ze zitten al aan de bar, gezellig aan de koffie. En u bent ook van harte welkom. Wilt u een kopje koffie nemen bij Hotel Hoogland om even radio te kijken, zoals wij dat noemen. En de dames die gaan het hebben over de zwemvierdaagse die alweer voor de veertiende keer wordt gehouden in Zandvoort. En wanneer, hoe, wat en precies hoort u zometeen. En dan om vijf voor half elf gaan we naar de cliëntenraad bijstand en zorgloket Zandvoort. En over beide onderwerpen komt Esther de Ruiter uh, praten. En zij is senior medewerkster front office van de gemeente Zandvoort. Nou, we denken dat we dan uh, in het uh, eerste uur daar weer voldoende aan hebben. En uh, heb ik het nou verkeerd uitgeprint Richard? Ja, zal ik even overnemen. We gaan uh, om tien over half elf naar Classic Concerts, Kor, uh, uh, En dat is... Uh, en uh, nou, prinses Christina concours, dus dat is altijd uh, klassieke muziek op een hoog niveau en tevens hebben we nog een tweede item dus dat wordt, uh, dat wordt even snel schakelen en dat is namelijk uh, Theaterschool Het Nest, die komt uh, nieuw in Zandvoort en uh, nou, die zijn hard aan het uh, werk en die... we gaan eens even horen wat ze, wat ze allemaal te bieden hebben. Ja, dat is uh, dus heel mooi want ik heb hier een blanco pagina tussen zitten dus ik had het niet geprint gekregen kijk, <laughs> kijk om uh, 11 uur uh, als het eerste uur is afgelopen dan ...gaan we het uitgebreid hebben over het fietspad langs de Duiland in Bentveld. Want dat komt er namelijk niet. Waarom het allemaal, en hoe het allemaal precies in elkaar zit... ...dat gaan Eugenie ten Hag en Jacqueline Groen vertellen van de provincie Holland. Kijk, hoe kom je nou toch aan zo'n naam hè? Jacqueline Groen, met, als het over zo'n onderwerp gaat. Het, ja, uh, ja. Hoe, het. Is erg toepasselijk. En dan gaan we daarna meteen door, vijf half twaalf met Bram van Dieren van de Dierenpartij. Want die heeft er ook het een en ander over te vertellen over hetzelfde fietspad. Nou, die wil waarschijnlijk hekken voor de hertel ofzo. Nee, hij gaat het uitgebreid vertellen. Hij gaat het uitgebreid vertellen, ja. Nou, dan gaan we vervolgens uh, een gesprek aan met, uh, met Peter Keller. Peter Keller, uh, die was bij het open platform van de kuststrook van Zandvoort. Dat vind en... ik echt een, een, een bekkenbreker, vind je niet? Dat woord... Open platform kuststrook. Nou ja, het is, het is niet dat je je tong verstuint, maar het lijkt er nog net op. <laughs> En die gaat vertellen over de APV en over uh, wat er allemaal aan behoefte is bij de strandpavioenhouders en de kustbewoners. Ja, en dan zijn we weer aan het einde van het programma. Dus we beginnen nu met uh, muziek. En dat is uh, Hot Chocolate. Nou, niet heel erg nodig voor, uh, voor dit weer gelukkig, want het is lekker warm buiten. We hebben hier uh, de deuren openstaan staan. En het nummer wat we gaan horen is Brother Louis. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Dit was Hot Chocolate met brother Louis. Nou, we zijn nu uh, aanbeland bij het eerste onderwerp. En dat, uh, hier zitten twee mooie dames uh, voor me. Ankie Miezebeek en uh, Martine Joustra. Ja, Martine is de dochter van de voorzitter, dus ik moet even ah, even... slijmbal. Ja, <laughs> nee, maar dat vind ik ook echt, uh, Martine. Hé, hey, we gaan het hebben over de zwemvierdaagse dit keer. Niet over de wandelvierdaagse. He, want daar deden honden mee. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het over de zwemvierdaags hebben. Kunnen jullie er iets over vertellen? Nou ja, we starten maandag. Dus uh, Ankie en ik zijn uh, volop uh, running dit weekend. Om maandag de start te laten plaatsvinden. Hmm. Ja, ja. En dan de hele week door. Elke avond van 6 tot 9 kan er gezommen worden. Dus ja. Richard. Ja. Ja. Oh, ja, ja, Trek je ja, ja, ja. zwembroek ja, uit de ja. gast. Ja, ja. <laughs> Kijk, gewoon ernaast. Dus ja, geen enkel dat probleem. Geen probleem. En we hebben nog kaarten. Okay. Kaarten kosten 7 euro. Dus nou... Voor 7 euro. Mag, jij mag ook meedoen. Ja, of ik mee gaan doen. Ja, ik heb wel keuze zie ik. Want het is maandag tot en met vrijdag. En het is vier dagen. Maar nou, jullie zijn vijf dagen open. Ja, maar je ja, mag ook ja. één dag. Dus als één dag niet uitkomt, mag je die overslaan. Dus nou. als ik één dag zwak, ziek of misselijk ben, dan uh, Precies, of dat ik je moet vergaderen of wat dan ook. Ja, ja dat gaat er bijna iedere avond. Ja, ja maar dat is nacht. Ja, je kan vanaf 6 uur zwemmen. Ja. Dus dat gaat wel lukken. Geen excuus. Goor. De veertiende keer alweer. En uh, als het de 15e is straks, dan hebben we een feestje. Of ja, gaan we natuurlijk. wachten tot de 25e? Nee. nee, we hebben iedere vijf jaar. Met vijf en met tien hebben we ook een feestje gehad. En wij zijn dol op feestjes, dus uh, ja. gaat nou. goed komen. Nou, het is uh, natuurlijk in het uh, oude wedstrijdpad, het Aqua Romana hoor ik dus net van, uh, van, van het Center Parks. Nu tegenwoordig. Ja, klopt toch? Het wisselt nog wel eens van naam. Ja, het <laughs> Center Parks ja. hebben we al een keer gehad. Ja. Elk jaar de brief ook even aanpassen van wat is het nu ook alweer. <laughs> ja, niet dan het uh, brief. Um, voor welke leeftijdsgroep is dit? Verplicht A-diploma. Die moet je sowieso ja, hebben. Is, de leeftijdsgroep is... Maar... Nou ja, de een hebben we met zes jaar, de andere met vijf. Maar met vijf, zes, zeven jaar wordt er wel meegeswommen door uh, mama of papa of een van de oudere mensen. Dus zonder ja. zwemdiploma, ja, dat kan je natuurlijk niet. Ja, je nee, kan zwemmen, maar je, je kan zwemmen, maar goed, kan je met A zwemmen, zeggen wij nogal, weet je, dat, een beetje onzeker. Zeker als het druk is. En uh, om dan toch je banen te zwemmen en dat je net je A-diploma hebt. Ze zeggen niet voor niks, mensen, als je A hebt, ga door voor je B en ook voor C. Want dan ben je echt zwemvaardig. Ja. Maar met adiplannen mag je natuurlijk meedoen. mama ernaast. En uh, heel gezellig. En hoe, uh, hoe oud moet je zijn om alleen te mogen zwemmen? Ja, het, ja, het, is, het is voor ons bijna niet te controleren als een kind in een zwembroekje. Maar als een beetje ja. goed zwemmen. Ik, ik haal er wel eens een kind uit dat ik denk van nou dit kan gewoon niet alleen zwemmen. Ja, ja. Er moet even iemand naast. Ja. Dus ja. dan moeten we moeten even kijken. Wordt er een instant ouder naast uh, gezet? Ja hoor. Er ja, zwemmen dus genoeg mensen mee die je kent. Dus zeg ik: wil jij even meezwemmen? Ja. Dat gaat goed. En er zijn uh, meerdere afstanden mogelijk? Ja, ik wil nog even over die leeftijd. We hadden vorig ja. jaar een van 86 die nog meedeed. Okay. Dus uh, het is echt van jong tot oud, hè, de breedtesport. Ja, leuk. Maar die ja. deed voor de 20 of voor de 10 baantjes mee? Nee, voor de 20 baantjes hoor. De 20. Ja hoor, gewoon gaan met zo'n hele drive. mooie badmuts tempo. met bloemetjes erop. En, uh, en zwemmen. De enige Prachtig. Badmuts. Ja, zoiets ja. <laughs> ja. Uh, we staan, er staat hier wat informatie over dat er uh, maximaal 400 uh, deelnemers aan mij kunnen doen. Ja. Maar, wa waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is gewoon oplast ook van de brandweer, omdat het anders te druk is en onverantwoord. Dan kunnen we gewoon de veiligheid niet garanderen. En vandaar dat we het ook over vijf dagen uitspreiden, dan is het toch iets, iets rustiger in het zwembad. Hmm. Want je zou toch verwachten als het dan begint, hè, dan zwemmen de mensen een rondje, dan gaan ze er weer uit weer naar tien of twintig baantjes. Ja, dat is een uh, ja, eigenlijk... half uurtje max? Ja, een half uurtje zoiets. Ja. En tussendoor, want je zwemt het parcours is vijf banen, dan kom je eruit, dan drink je een glaasje limonade en dan doe je weer vijf baantjes. Maar ja, als het drukker is, dan, dan wordt het gewoon onveilig en dan, uh, dat willen we niet. Ja. Heb je wel een beetje de ruimte? Want ik kan me voorstellen dat, je, dat, je, dat het zo druk is dat je op een gegeven moment niet meer lekker zwemt. Hè? Dat je tegen de voeten van de voorganger... Eh, ja, nou dan houden we bij de start heel even tegen. Tot er ah, even okay. wat meer ruimte is. Dus oh, okay. daar is gewoon wel overzicht over. En hoeveel kunnen dat tegelijk in zo'n zwembad zwemmen? Jo, weet ik veel. Nee, ik denk een man of 400. 150, 200. Ja, nee, toch geen niet. 400 tegelijk. Nee, dat kan niet. Nee, kort. Toch nog beetje. Dat, dat ja, wel, ja want veel. ze zwemmen over vijf banen verspreid, hè? Ja. En ze zwemmen opzieken? ook niet allemaal tegelijk. Sommigen gaan even naar kant, sommigen zitten even te praten, sommigen gaan we drinken. En zwemmen dan over dus... de breedte van het bad of over de lengte? Wat denk je? Ik denk de lengte, maar. Ja, breedte... maar dat is 25 meter, hè? Als het breed is, dan zouden er meer mensen in kunnen krijgen. Ja, maar is dan zijn die maar... baantjes zo kort. Nee. Ik probeer het met oh, mijn oh, voorstelling te geven, maar deze voorstelling altijd niet goed. Nee. nee, een baan is 25 meter, dus je zwemt. Een parcours van vijf banen is 125 meter. Ah. En dan twee keer het parcours of vier keer per avond. Oké, okay, ja. Nou, dat, uh, dat moet lukken volgens mij. dat, nou, dat gaat goed. Ja, dat gaat lukken. En de kaarten, waar zijn die uh, te koop? Nou, de kaarten zijn bij Bruna te koop. Die kosten 7 euro. En ook bij Thuis en bij mij. Maar de voorkeur van ons is bij Bruna, want mm -hmm. wij zijn heel druk en route. Uh, en bij de start maandag zijn er ook nog kaarten. Ja. Dus gewoon in het zwembad. En dan, ko en dan koop je dus een kaartje. Mm -hmm. Of een kaart eigenlijk bij de Bruna. En ja. dan krijg je iets. dat. Je ja, dan krijg je een iemand... polsbandje. Kijk, dat, ja. Een... Ja, dat is, dat is essentieel. Ik ben blij dat je erover begint. Dat bandje namelijk, als je dat om hebt, mag je zwemmen. Uh, want kijk, met wandelen kunnen ouders vrij makkelijk zwart meewandelen. Wat wij niet prettig vinden. Maar wel gebeurt. Het, maar gebeurt. Maar wel gebeurt. Maar in het zwembad mogen er maar gewoon zoveel uh, er tegelijk in. En als er dan ook nog heel veel ouders meezwemmen, ja, dan, dan gaat dat gewoon niet. Dan moeten we kinderen weigeren. Dus echt alleen met een bandje het water mm. in ja, dus, dus ook voor die ouders die denken van nou ik koop voor mijn kind een kaartje en ik Dan stem het wel kind een beetje water mee, in? nee, nee zo'n telefoontje heb ik inderdaad uh, twee keer van de week gehad en ik heb het uitgelegd en ze zegt ja maar ik hoef geen diploma of uh, geen uh, medaille te hebben of ik hoef dit niet, zegt nee dat begrijp ik, ik zeg maar als ik iedereen met hun kind laten zwemmen heb ik geen 400 deelnemers, maar heb ik er meer. Ja. Kijk, en ook hebben we dit jaar misschien minder deelnemers of de ene keer komen we er wel tegen en net zo eronder. Dan kom ik gewoon straks op 500 deelnemers en de veiligheid staat bij ons voorop. Ja, dan komt de brandweer weer en die sluit de boel. Ja, ja dat kan. Zonder wat de wagen. Ja. Ik, denk, ik denk, denk niet dat ze komen te tellen. Maar, maar wij vinden het gewoon nu veilig. Wij kunnen het gewoon zien aan de hand van de bandjes. Eh, tot hoeveel deelnemers we hebben. Dus dat gebeurt niet. En ook met nadruk voor de laatste avond. Iedereen die in het water ligt heeft een bandje. Het kan een keer gebeuren dat er toch eentje meegliep. Maar die wordt er ook echt onherroepelijk uitgehaald. Want het zou nu ver zijn. En het zou ook gewoon voor ons de veiligheid. Eh, ja, Want op, op die laatste avond is het feest. hè? Dan hebben we disco. Hmm. Dan komt er een hele discotheek staan met lichten en alles erop en eraan En uh, ja, er zijn sommige kinderen in Zandvoort die wel graag naar disco willen zonder te willen zwemmen Maar dat kan natuurlijk niet de disco's voor de deelnemers. Hé, hey, in die disco, hè? hoe gaat het nou? Uh, kun je dan in, in het zwembad uh, lekker zwingen en ja. naar buiten? Op, ja, op, de, op of, uh, de rand, op de Ik de heb plons. het nog nooit meegemaakt, zoiets. Ja, ja. Nou, kom dan. Nee, nee. Ja. de, de, ja. Lijnen, gaat, wel, de lijnen gaan eruit. De okay. muziek gaat hard, het licht wordt gedempt en er komt een hele licht- en geluidsshow. Okay. En er is een bar waar, uh, waar drankjes zijn en er zijn hapjes. En, uh... Een spiegelbol met lampjes. Ja, ja, ja. Gezien, hè? Ja. ja. Het is gezellig. Joh. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het is echt heel leuk. In jaar wordt het weer fantastisch geregeld door Nop. We zijn ja. ook hartstikke blij met hem. Ja, ja mooi. Hey, en er is ook nog een uh, triathlon. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, het zwemmen is een onderdeel van de triathlon. Want mm -hmm. het wandelen en het fietsen hebben we al gehad. Dus uh, volgende week is het laatste onderdeel. Uh, waarbij de triatlommers, het zijn er 160, niet alleen een medaille van het zwemmen krijgen. Maar ook een extra aandenken. En dat is echt een prachtig beeldje. Prima, mooi. Dus we hebben alle andere afstanden al gehad. Dan ja, gaan we alleen nog een doen. En dan zijn jullie ook weer klaar. En dan kunnen we weer een jaartje even... Nou, wat, ja, dit betreft, sure. wat, wat dit betreft een beetje tot rust te komen. Volgende week weer Korendag, hè Martien? Ja, nou, nee, dat doe ik niet hoor. Oh, sorry, ik heb veel kwaliteiten, aan. maar zingen zit daar niet bij. Ja, <laughs> volgende week weer. Maar ja, dan zijn we weer met de kerst bezig. Met onze de sprookjeswandeling. De en wat we ook met de zwemfiedag hebben. Een uh, hartstikke mooie, mooie loterij. Met schitterende okay. prijzen. Weer, uh, ja, weer verzorgd door onze ondernemers. Uh, uit Zandvoort. May. Echt weer uh, ja, nog hartstikke even, fantastisch. Nog, nog even één vraag. Als ik dan, uh, want ik ben natuurlijk in het verleden wel eens geweest voor het zwemmen. Nu dus zie ik allemaal mensen staan rondom het bad die allemaal oppassen. Waar komen al die mensen vandaan? Ja, daar wil ik het niet <laughs> over hebben. Kijk, uit Zandvoort. Uit Zandvoort. Ja, dat begrijp ik maar. Ja. De reddingsbrigade. Zonder de reddingsbrigade kunnen we natuurlijk niet. Hè. Die zijn ons altijd weer te willen. Hetzelfde als het duikteam. En niet te vergeten het rode kruis. Huis, want ja, uh, daar hebben we over over eh, de ja. Ja. Ja. Mm. ja, en uh, natuurlijk onze vrijwilligersgroep. We hebben zelf een hele grote groep vrijwilligers die heel actief is. Die er allemaal in keurige kleding staat en uh, heel goed oplet. Ja. over hoeveel mensen praten wij in de totaliteit voor het organiseren van zo'n evenement als dit? Hebben we het dan over tien man? Hebben we Nee, over man? De, de mensen die volgende week in dienst zijn, dat zijn er uh, denk ik veertig in totaal. Misschien nog Tot iets meer. Ja, ja, want de ene komt twee avonden, de andere komt drie avonden. Ja. In totaal zijn er wel zeker veertig man bezig. Nou, een beetje een applaus voor al die mensen. Nou, dat ja, zonder zeker, die mensen. zonder die mensen ja, nou, kunnen super. we het ook niet. Ja, maar er staat uh, de zandvoort ook groot in geworden, vind ik hoor, met al die verweligheid. Ja. Ja. Het is ongelooflijk wat we ja. allemaal voor elkaar krijgen. Ja, Ik ben een ja. beetje import, dus ik ben er nog ja. zeer bewonderend over. Ja, Ze zeggen altijd, zandvoort is groot geworden door klein te blijven. Oh ja? ja. Oh, leuk. Maar ik vind het ook, want Anke en ik maken altijd wel leuke plannen. Van nou We doen het zo, we doen het zo. Maar als we die ploeg niet hebben, dan ja. kunnen we op de, de kop staan. Dat we niet. Dat vergeten wij gewoon nee. niet. Ja. Nee, het is tegenwoordig zo'n geoliede machine. Als uh, of ik even er niet zijn. Of, het loopt gewoon door. Iedereen kent zijn taak. Weet wat er moet gebeuren. En ga, het gaat perfect. Nou dames. Dan uh, hoop ik... Dat er heel veel uh, mensen lekker gaan zwemmen bij jullie. Ik hoop ja. die, dat jullie die 400 gaan halen. We hopen je te zien. <laughs> ik hoop het ook. <laughs> ja, mensen kunnen nog een kaartje kopen dit weekend. Dus, uh... Ja, dus uh, zondag is de laatste dag dat ik een kaartje kan kopen. Nee, maandag bij de start kan, kan ook, ook nog. Ook nog. En mocht je maandag echt niet kunnen, het gaat over vier dagen. Dus dinsdag gaan er dinsdag ook nog een kaart kopen. Ja. Nou, helemaal super. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Blijf het mooie werk doen, met alle vierdaagse. Dat je we hebben er nog alles steeds zand... in, hè? Maar zien, ja, alle Zandvoort lekker in beweging uh, houdt. Ja. Uh, nou, we gaan uh, straks naar het volgende onderwerp en dat is de Cliëntenraad Bijstand en Zorgloket Zandvoort. En dan komt Esther de Ruiter ons vertellen en ze werkt bij de gemeente Zandvoort. En We gaan nu eerst uh, naar uh, de muziek en dat is Real Thing met Can You Feel the Force? Welkom uh, terug bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel is aangeschoven Esther de Ruiter. Esther de Ruiter is senior medewerkster front office van de gemeente Zandvoort. En uh, het is zo dat het zorgloket Zandvoort, dat is uh, opgegeven. En, of, ach, neem mij het even over. Ja, er wordt uh, gebeld, is dat bij jou? Ja, dat... Uh... Uh, dus zorg, uh, loket, zandvoort en cliëntenraad de bijstand. En, uh, we beginnen even met de cliëntenraad de uh, bijstand, uh, Esther. Mm. Uh, ja, begin maar even helemaal het begin. Want ik wist niet dat het bestond. Nou, jij zei net, het bestaat ook nog niet. Dus dat nee. is, daar zijn we het in ieder geval gelukkig over eens. Ja. Maar je wil het wel in het leven gaan roepen. Precies, ja. Kun, kun je daar helemaal iets beginnen van ja, waarom en, en hoe en wat voor, ja, waarom wil je dat sowieso ja. in het leven roepen? Nou, vanuit de wet werk en bijstand, de WWB, uh, is de gemeente verplicht om een voordeling cliëntenparticipatie uh, op te stellen. En daarin staat omschreven dat er een uh, cliëntenraad in het leven geroepen moet worden. Uh, op grond van de wet van werk en bijstand, maar ook aanverwante regelingen. Hmm. Waaronder bijvoorbeeld minimabeleid, maar ook WSW. Oké, okay. dus er moet een cliëntenraad komen. Ja. En dat is het dan typisch speciaal voor de, voor de bijstand in dit geval? Ja, bijstand aanverwante regelingen, WSW. ja. ja. En uh, bijstand, dat is iets wat uh, de gemeente aan gaat, hè? Dat klopt, ja. De gemeente verstrekt ja, dus... bijstandsuitkeringen. Ja, ja, prima. En wat je zegt van uh, het is verplicht. Hè, dus dat is mooi dat we dat dan ook doen. Maar wat is de inhoudelijke lol van zo'n raad? Ja, dan, vooral de meerwaarde zou ik ook willen zeggen. Ja. Dat, uh, kijk, het is belangrijk dat uh, cliënten participeren. En dan participeren in de zin dat ze mee kunnen denken met de vormen van gemeentelijk beleid. Ja, opbouw. Op gebied van, uh, van de betreffende regelingen. En, uh, maar ook de dienstverlening die de gemeente Santwoord op dat gebied uh, uh, biedt. En. Um, ja, we willen ook dat de communicatie tussen de gemeente en uh, de cliënten verbetert. Mm -hmm. En dan is het belangrijk dat ze in een vroeg stadium kunnen participeren. Dus nog voordat het beleid is vastgesteld, dat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan het college. Oké. Okay. Ja. En hoe bindend is dat uh, advies? Uh, dat, dat advies is op zich niet bindend, maar het is natuurlijk wel zo als jij uh, mensen vraagt om dat advies te geven of, of ze in de gelegenheid stelt om dat te doen, dat we nou, dat advies zeker serieus uh, meewegen in zowel de verbetering van dienstverlening als het uh, vormen van het beleid. Oké, okay, dus waar mogelijk zul je als gemeente proberen. Zoveel mogelijk tegemoet te komen ja. aan de adviezen van de mensen die deze adviezen geven. Ja, kijk, we zijn natuurlijk wel gebonden aan de wet- en regelgeving die daar als het ware boven staat. Maar we zullen dat zeker doen. Ja, ja, ja. Um, nou heb ik een hele simpele beeld van de bijstand. Volgens mij kom je in de bijstand en dan krijg je maandelijks geld. Het klinkt een stuk complexer wat jij nu vertelt. Ja. Kun je nog eens vertellen wat de bijstand meer doet dan dat? Ja, nou dat is inderdaad het meest basale het basale van de bijstandswet. Hè. Mensen een inkomen voorzien die ze uh, als laatste vangnet eigenlijk om hun in inkomen te voorzien. Maar uh, misschien wel veel belangrijker is om te zorgen dat mensen dus duurzaam uit die bijstand komen. En met name op dat gebied uh, ja, wordt er beleid gevormd en uh, en dat is ook heel belangrijk in, in het kader van de dienstverlening, hoe gaan we daarmee om. En uh, ja, daarover kunnen we zeker uh, input gebruiken uh, vanuit belangenbehartigers of cliënten zelf. Maar dan denk ik dus inderdaad gewoon aan, heel simpel, een baan. Een baan, maar dat kan ook zijn sociale activering. Er is nog een hele okay, grote groep mensen. Uh, bijvoorbeeld, er is nog een grote groep mensen die, uh, die niet direct uh, uit kunnen stromen naar een baan. En andere middelen nodig hebben om uh, zover te komen. Dus even een vraagje, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk in Zandvoort? Uh, het bestand bestaat op dit moment uh, uit ongeveer 320 mensen. En als ik dan denk dat, uh, want je zegt over het sociaal activeren van dat soort mensen maar ook dat ze een baan gaan krijgen. Kunnen die mensen dat wel? Want als uh, bijvoorbeeld een, een moeder met drie kinderen, schoolgaande kinderen, uh -huh. die kun je niet zomaar naar een baan sturen denk ik? Nee, nou inderdaad wat je zegt niet zomaar. Maar er zijn uh, ja, heel veel voorzieningen. In de zin van bijvoorbeeld kinderopvang. Maar uh, ja, het kan ook zijn dat er andere zaken nodig zijn om iemand weer te activeren. Iemand die langdurig uh, uit het arbeidsproces geweest is. Je kan andere uh, instrumenten nodig hebben om weer uh, tot een arbeidsritme te komen bijvoorbeeld. Dus er zit vaak nogal een, een gat, om het zo te zeggen, tussen van nou, je gaat toch gewoon werken, want er is werk genoeg. En, uh, en het ook daadwerkelijk vinden van een baan en dat ook duurzaam kunnen volhouden. Dat laatste is ook... Uh... En om bijvoorbeeld je netwerk dan hè, voor een nieuwe baan dan te verbreden, is het toetreden tot de uh, cliëntenraad voor de bijstand de uitgelezen mogelijkheid? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, zou ja. kunnen, ja. ja. Ik, uh, ik, ik wil nog even het hebben over het, het zorgloket Zandvoort. Hè? Want uh, was het niet zo dat we voorheen wat anders hadden in Zandvoort wat het zorgloket Zandvoort uh, wat daarvoor zat? Of, of? Nou, als, ik, als ik je meteen mag vragen om het woord aan geen zorgloket te noemen, dat is nog wel eens verwarrend. Het uh, loket Zandvoort die is, uh, is in 2006 uh, begonnen. Het heeft ja. geen zorgloket meer? Nee, nee het heet... Uh, Loket zandwoord. Ja, dat, dat staat hier namelijk vandaar dat ja, ik eh, een beetje verward was dit. Het, het, het is algemeen gebruikelijk, wordt het zo genoemd. Maar uh, we zijn ja. Loket Zandvoort. En ik uh, zal straks nog wat toelichten waarom ik... Volgens mij, uh, ik, uh, volgens mij uh, noemde de burgemeester het zelfs ook nog zo. Ja, maar nou, ik merk ook geleden. dat sommige collega's dat nog doen. En uh, ja. waarom ik er een beetje op hamer om het niet meer zo te noemen... is omdat wij juist ervoor willen zorgen... Uh, dat de inwoners van Zandvoort het zien als iets waar iedereen heen kan. En dat het niet alleen gericht okay. is op zorg. Oké, okay, dus en, uh, al, alle... alle Hulpvragen die gemeente gerelateerd zijn, allemaal naar dit loket. Ja, en dan ook niet, zeker niet gemeente gerelateerd. Misschien is het handig als het ook. Ook niet gemeente meer, uh, Ja, vertel maar even, uh, wat voor een. Uh, ja. dus, dus het zorgloket Zandvoort, dat bepalen we bij deze. Bestaat nu niet meer. <laughs> en dat heet nu gewoon loket Zandvoort. Precies, ja. ja. Ja. Vanaf 2006 is Loket Zandvoort uh, ontstaan, en die heeft uh, tot op afgelopen januari uh, uh, locatie gehad uh, in het gemeenschapshuis. En uh, ja, Loket Zandvoort, uh, nee, die is er nu meer. Is, uh, Loket Zandvoort is een, uh, een samenwerkingsverband tussen uh, verschillende instellingen: Stichting Mee, Stichting Context, Pluspunt en de gemeente. En. Uh, uh, het loket Zandvoort biedt uh, informatie en advies op de gebieden zorg, welzijn, vervoer, uh, uh, wonen en financiën. Dus en, met, een, uh, en met deze tijden met uh, bezuinigingen wordt het allemaal steeds moeilijker om dat uh, ja. voor elkaar te krijgen. En jullie kunnen daar dan hulp voor bieden om mensen dan voor te lichten over hoe het zou kunnen. Ja, ja. wij merken toch dat in het verleden, zeker in de beginjaren van het loket, uh, heel veel uh, ouderen ons uh, bezochten. Met vragen op het gebied van voornamelijk zorg en wonen. En uh, we zien daar toch nu een, een omslag in. En dat is ook wat we een beetje beogen. Om, uh, om juist de, mensen, de, de jongere mensen die op, bijvoorbeeld problemen ervaren met financiën. Uh, ook meer naar het loket toe te krijgen. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die, uh, die weten onvoldoende wat voor uh, voorzieningen ze aanspraak kunnen maken. Dat is gewoon heel jammer, want uh, ja, als je toch al een uh, laag inkomen hebt, dan uh, is het belangrijk dat je alles wat je kunt krijgen ook uh, te gelden maakt, om het zo te zeggen. Kun je gewoon eens even, puur om het praktisch te maken, een aantal gevallen noemen van uh, mensen die, uh, nou ja, willekeurige mensen natuurlijk, maar uh, ja. die bij jou zijn gekomen. Zodat mensen een beetje een idee krijgen van, oh, goh, nou, ik, ik, dat ja. had ik nooit gedacht als ik in zo'n situatie zat, dan, kun je er eens een noemen? Uh, ja, laatst bijvoorbeeld iemand die, uh, die gaf aan van ja, ik zou heel graag uh, willen dat mijn zoontje op voetbal uh, gaat. Mm. Maar ik heb daar gewoon niet de middelen voor. En dat is gewoon heel, uh, heel jammer, want zo'n kind kan toch niet helemaal meedoen uh, met, met uh, wat vriendjes doen en hoe het in de klas gaat. Uh, diegene heeft zich uh, ja, gemeld bij Loket Zandvoort en wordt dan gewezen op bijvoorbeeld uh, de mogelijkheden van het uh, jeugdfonds, het uh, sportfonds. Oké. Okay. En... Uh, en ja, wat we dan ook kunnen doen, is niet alleen maar zeggen van, goh, je kan daar en daar terecht. Maar we kunnen ook ondersteunen, bij waar, hoe kom je nou uh, aan die formulieren. Hmm. En eventueel zelfs helpen bij het invullen daarvan. Oké, okay. dat, uh... ja, dat is een mooi voorbeeld. Heb je er nog meer? Ja, nou, het kan ook zijn dat, uh, uh, dat iemand zich meldt van, goh, ik wil graag een voorziening aanvragen voor mijn, uh, voor mijn ouders. Uh, daar kunnen we bij helpen. Hè? Informatie, advies geven, invullen van formulieren. Maar ja, op een gegeven moment, uh, uit zo'n gesprek blijkt dan bijvoorbeeld... dat diegene uh, toch wel heel zwaar heeft met de mantelzorg. En uh, er zelf uh, hmm. bijna een onderdoor te gaan. Dus er gaan. komt een extra aspect nu omhoog ja. door die vraag. Mm -hmm. Ja, dat is echt... Uh, uh, dat vind ik het mooie aan de medewerkers van Loket Zandvoort. Dat is echt een, uh, ja, een hele brede inkijk in het, in het verhaal. Dus niet alleen maar datgene waar de klant voor komt. Maar juist dat alles eromheen. Dus als je dan herkent van... Hey, dit, iemand, dit, dit is gewoon een mantelzorger die ik voor me heb zitten... Die, uh, ja, die er zelf bijna onderdoor te gaan. Van ja, dan kunnen wij mensen verwijzen naar organisaties voor, uh, voor mantelzorg zoals bijvoorbeeld Tandem. Gewoon ga eens kijken wat die mensen voor je zouden kunnen doen. En, uh... Ja, want ik, ik, ik weet toch wel dat veel mantelzorgers uh, het een, uh, een blijk van falen vinden als ze op een gegeven moment, uh, laten we zeggen, hulp gaan zoeken. En uh, als ze taken gaan afstoten. Hè? Dat, is, dat, dat ligt al heel gevoelig. Dus je moet ja. bijna, lijkt mij, die mantelzorgers er bijna motiveren om taken los te laten ja. lukt dat ook? Ja. of, of nou, blijven die mensen toch wel het, het, dat is uh, ten eerste heel moeilijk te meten natuurlijk maar ja. uh, wij merken ook dat dat moeilijk is hè. ook het herkennen van die mantelzorger daar uh, zijn we wel op gefocust maar ook dat is moeilijk en uh, ja op zich bied, uh, biedt zo'n situatie in het loket wel daar de goede mogelijkheden voor omdat je in een vertrouwelijk gesprek zit hè. De, er is voldoende tijd om met zo iemand uh, te praten ook en uh, ja, als er op een gegeven moment wat vertrouwen ontstaat, dan merk je dat mensen ook meer vertellen, waardoor de loketmedewerker ook meer kan bieden. En beter ja. kan herkennen wat iemand misschien nodig heeft. Nou, ik ben door mijn vragen heen, Kom, koor. Nou, ik had, uh, ik had, ja, je hebt met het gras een beetje voor de voeten weggemaaid. Ik wilde inderdaad vragen naar die, naar die voorbeelden. Ja. En, uh, het is natuurlijk onbekend, maar het maakt onbemind. Hè? Ja. Dus heel vaak is het zo dat mensen die, die, die zitten in een bepaalde situatie en die denken van ja, hoe kom ik nou nou uit? Maar ja. uh, niet zozeer dat ze dus uit de situatie zelf komen. Een beetje ruimte, mm -hmm. kunnen ze bij jullie terecht voor eventueel advies wat de mogelijkheden zijn ja. om het ja, allemaal wat leuker te maken. Maar ook vooral met kinderen. Dat die dus inderdaad het voorbeeld wat je noemde Precies. met het kunnen sporten. Ja, dat, dat ze allemaal mee wel, kunnen uh, doen in, ja, uh, in, de, in de samenleving. Niet, uh, niet uh, buitengesloten ja. worden. Ja. Nou, we merken ook dat mensen uh, het lastig vinden om ons te vinden. Hè. We hebben al behoorlijk wat aan per gedaan in het verleden. En, en toch merken we dat er onvoldoende mensen, althans dat vermoeden wij, ons uh, weten te vinden. Wij houden op uh, 12 oktober van uh, 9 tot half 2 een open huis... En uh, dat doen we eigenlijk om mensen even iets de drempel te verlagen. Van nou loop gewoon eens binnen, ga eens kijken. Kijk, we hebben spreekkamers waar men uh, vertrouwelijk uh, terecht kan met zijn vragen. Uh, nou ja, onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen we ook misschien wat kennis maken met de medewerkers en even vertellen wat we nou uh, waar we voor staan en wat we kunnen doen. Mooi. Dus ja. uh, mensen zijn van harte welkom uh, 12 oktober. Hé, hey, nou dan hoop ik dat er heel veel mensen komen naar je Open Huis. En ja, zo dat alle mensen die recht op hebben ook. Uh, de richting vinden naar het zorgloket. Sorry, loket Zandvoort. loket Zandvoort. Ja, je zit er dik op natuurlijk, want je hebt het loketcoördinator. <laughs> ja, dus ja, precies. je zorgt wel dat het goed, <laughs> ja. goed de wereld in wordt gekomen. Uh, dus voor iedereen die twijfelt of zo en zo geïnteresseerd is... op 12 oktober, dus dan zijn we nog een maandje verder... van 9 tot half 2 open huis. En dat is gewoon in de pluspunten, uh, Nee, in dat is in, uh, in, uh, in het LDC, zoals wij dat oh, noemen. Oh, oké. Okay. Dat is uh, onze locatie in het centrum. Naast de bibliotheek. Naast de bibliotheek. En daar zijn we dagelijks geopend van 9 tot half 1. Mm -hmm. Men kan gewoon inlopen, het okay. is kosteloos. Het loket is dan open. Het loket is open en elke donderdag zijn we van 9 tot 11 uh, in het gebouw van Ook Zandvoort, 55, ook op dezelfde wijze geopend voor uh, vragen. Ja, Ook Zandvoort dat is, heeft ook een andere naam dan is pluspunt. Klopt, ja. ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt nou, voor, uh, voor de informatie. Okay. Ja, dankjewel. En we gaan dan naar het volgende onderwerp. En dat, is, uh, dat zijn er eigenlijk twee. Dat is uh, aan de ene kant Classic Concert met het Prinses Christina Concours. En uh, de theaterschool Het Nest. En uh, nou, ik ben heel benieuwd vooral naar die tweede. Want dat is een nieuwe, nieuwe lood aan de, aan de boom bij ons. En we gaan nu eerst uh, naar uh, muziek. En dat is delega Delegation met Where is the Love. Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort en het al Hoogland Mocht u nou uh, zin hebben om even radio te komen kijken Een lekker kopje koffie of thee gratis te krijgen Dan uh, komt u hier lekker naartoe en dan uh, schenkt uh, Yvonne dat met uh, alle liefde in We gaan naar het volgende onderwerp en dat is uh, Classic Concerts nou, Dat is een maandelijks terugkerend uh, onderwerp Want uh, ja, we hebben van, uh, in Zandvoort een zeer hoog niveau uh, klassieke muziek uh, En dat uh, gebeurt dan in de protestantse kerk tot voor kort was dat gratis, nu moeten we een hele kleine entree betalen, maar ik heb gehoord dat dat uh, absoluut niet de, de aantallen toegang uh, beïnvloedt. Voor me zit uh, Johan Berenpoot, Johan welkom. Ja, goedemorgen. Ik hoor net dat je een beroemde Zandvoorter bent van mijn buurman Cor. Oh, nou ja, beroemd zeg. Kom, hooguit bekend. Hooguit <laughs> bekend. Want je, je in bent in het verleden wel veel nieuws geweest. Maar goed, dat was een 30 jaar geleden, joh. Maar vertel eens even kort, wat, uh, waar was je Oh, zo ik al... was in de tijd directeur van het en ik was heel nauw betrokken bij de renovatie, een hele omvangrijke renovatie van het in 1972, 1973. Kijk, zo. Waardoor Uiteindelijk het circuit hebben kunnen behouden. Want daar ging het okay. eigenlijk om. Anders was het weg geweest. En dat zou toch voor Zandvoort, weten we inmiddels wel, ja. een enorme aderlating geweest zijn. Dus ach, ja die verdiensten heb ik dan nog, ja inderdaad. Maar ik ben er sinds... 81 al mee gestopt, okay. dus dat is al 30 jaar geleden. Maar je hebt de Formule 1 dus nog meegemaakt? Ja, ik heb er 11 georganiseerd, ja. Dat is dus toch wel een sensatie. In de tijd van meneer uh, Lauda en uh, Jody Schechter en ja. Senna en Viti Paldo, noemt mijn vrouw die hier naast mij zit, want het was een van haar favorieten. Maar ik geloof niet vanwege de manier van rijden, maar uit andere hoogte. <laughs> Even uh, een kleine, kleine vraag, ja, een gewetensvraag bijna. Zou het ooit weer terugkomen, die Formule 1? Wat denk je u zelf? Ja, dat circuit zit jouw, hoor. Dat had gebakken ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, nee, nee, nee, dat, dat lukt gewoon niet. Want uh, A, uh, dat kost zoveel miljoenen. Uh, Voor de gemeente dat... Zandvoort. Nou, niet de gewenste antwoord, maar voor de, voor de exportant van het circuit. En uh, ja, daar zou je 150.000 bezoekers moeten hebben. Nou, Die krijgen er dus nooit in. Je krijgt ze er ook niet meer uit, antwoord. als je het er dus zo in krijgt. Dat kan gewoon niet, maar het is financieel niet te behappen. Plus dat uh, meneer Ecclestone, die inmiddels 80 jaar is... ...maar nog steeds alle touwtjes in handen heeft... ...wat betreft uh, de Formule 1 en daar ook miljardair mee geworden is... Die uh, zou dat nooit willen. Die wil alleen maar naar allerlei exotische oorden. Uh, zoals Abu Dhabi en Qatar. En daar ligt het geld op straat. Precies, hoe zou dat komen? De, dan al die, uh, de ja. al die dollars. En daar, uh, daar wil hij wel naartoe. Want dat baat in luxe, zo'n evenement. En ja, wij zijn maar eenvoudige zandvoort. Dus met wat leuke duinen. en ja, uh, He? ja. De, de, de hele atmosfeer daarvoor ontbreekt. Maar het is financieel ook nooit meer haalbaar. Echt niet. Nou, bedaar ja, dat was ik toch even niet zo. Ja, nee, precies. <laughs> maar we blijven ons wel uh, sympathiek gedragen tegenover het circuit. Ja, het dat moet wel blijven, natuurlijk. Uiteraard. En er gebeuren even goed nog een heleboel leuke dingen op het circuit. Ja, ja zeker. We hebben nog een hele andere mooie ding in Zandvoort, hè? zoals Classic Concert. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is Daar niet zo spectaculair, ja. maar het maakt ook lawaai. Uh, aanstaande zondag, hè? dus morgen. Nou, het, het maakt een... geluid hoor, Geluid. Voor sommige lawaai, voor de meeste geluid. Ja, precies. <laughs> Richt erin, steek je. Wat gaan we zondag uh, verwachten in de kerk? Nou, zondag uh, is het uh, aanstormende jeugd, mag je wel zeggen. Want dat zijn uh, laureaten, dus prijswinnaars. Van het, uh, het zijn al prijswinnaars. Ja, zij hebben al prijzen oh, okay. gewonnen. Niet alleen met dit... ...prinses Christina concours... ...waar wij dus heel goed contact mee hebben... ...en waar we elk jaar... Uh, de, ...niet de acht, absolute top krijgen... ...de echte eerste prijswinnaars... ...want die krijgen een optreden... ...in het concertgebouw in Amsterdam aangeboden... ...ja, daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop... Hè? Nee. ...maar wat daaronder zit... ...en ook zeer talentvol is... ...en het dus net niet gehaald heeft... Uh, ...maar wel op andere festivals... ...diverse keren al prijzen gewonnen hebben... ...en dat zijn uh, jongelui nog... 20, 21 jaar dus daarom zeg ik aanstormende jeugd waar we in de toekomst waarschijnlijk wel nog veel van zullen horen en vier daarvan die komen morgen waar bij ons in de kerk uit? ja, er komen er vier uh, die spelen wel apart en het hele bijzondere is dat er is een accordeonist bij nou die kom je natuurlijk niet veel tegen in de, in de klassieke muziek Hoewel ik me nog herinner uit mijn jeugd in Amsterdam met een vriendje van mij op een accordeonclub zat. En dan mocht ik wel eens mee naar de repetities. En die studeerde ook al klassieke stukken in. Maar ja, je komt met een accordeon natuurlijk nooit in het Concertgebouworkest, bijvoorbeeld. Maar die jongen speelt heel, heel mooi accordeon. Klassiek. Dus dat is echt iets om uh, naar uit te zien. En die persoon die begeleidt alle vier de solisten? Nee, dat niet. Hij speelt gewoon zijn eigen stukken oh, okay. voor de pauze. En uh, daar speelt dan ook nog een Japanse die in Nederland al jaren studeert, maar in Tokio geboren is. En uh, die speelt uh, viool. En uh, dan hebben we nog een uh, pianist. Sorry, de... de... De Japanse speelt piano en uh, Didel Bisch speelt ook piano. En dan hebben we nog uh, Amarin Zwiertsma. Ja, die namen zeggen niemand iets, want dat zijn de opkomende sterren. Maar uh, uh, is niet die, van mij, die, die speelt... spelen ieder hun eigen stukken. En aan het eind het spelen wel de viool en piano spelen samen een prachtig stuk van Tchaikovsky. Hmm. Dus uh, het wordt zeer de moeite waard. En, uh, het begint weer om drie uur, als gebruikelijk. En de kerk gaat open om half drie. En de toegangsprijs is uh, vijf euro. Nou ja, dat is helemaal helder. Volgens mij uh, is het heel aantrekkelijk als je van, uh, van klassieke muziek houdt. Want het, het niveau dat staat buiten kijf. Hè? Ja. Dat is gewoon, ja, het niveau is uh, uh, prima. Dat is enorm. Dus ja. uh, nou, ik, ik wil iedereen oproepen. Uh, heb je iets met klassieke muziek? Kom morgen lekker naar de kerk. Half drie gaat. Uh, kerk open. Om drie uur uh, komt er een prachtige, uh, nou, prachtige solisten, Jonge mensen komen dan uh, spelen. Ja. Ja. Ik wil jullie heel erg uh, bedanken. Oké, okay, mag ik uh, nog een tip voor de agenda ja? geven? voor uh, Als de mensen dat willen noteren eventueel. Ja? Zondag 20 november hebben we onze, wat wij dan noemen, grote productie. Waarbij weer de beroemde Maestro Staar Weer komt zingen hier in Zandvoort, wat twee jaar geleden enorm succes was. En dat is op 20 november in de andere kerk, de Agatenkerk. Oké, want die moet wat groter. Op zondagmiddag. Voor de agenda. Hartstikke bedankt voor dat je hier bent. Goed zo, graag gedaan. En we gaan meteen door naar het volgende onderwerp. Er zit hier een leuke meneer met een mooie hoed hier en dat is Zakaria. Ja, helemaal goed. Ja hoor. En uh, jij bent van het Nest. En daar ga jij het een en ander over vertellen. Ja. ja. Uh, nou, we hebben nog niet heel veel tijd hier, want er wat twee onderwerpen uh, nu staan, omdat het gewoon uh, vrij druk is. Geen dus, probleem. Vertel, wat, wat, wat wil je kwijt, zodat je zoveel mogelijk mensen uit Zandvoort uh, uit de lui stoel krijgt en het creatieve pad opbrengt? Oké, okay, nou ja, we zijn het Nest begonnen. Eigenlijk is het gekomen omdat ik van veel ouders hoorde dat hun uh, kinderen die eigenlijk onder de 16 jaar kunnen in Zandvoort... Bijna nergens terecht voor, denk je wel, voor theater en zangles en dramalessen. Dus omdat ik het zoveel hoorde dacht ik... mijn vriendin die geeft heel veel privé zangles. En um, ik geef zelf theaterles en ik regisseer veel. En toen dacht ik, nou misschien is daar wat mee te doen. En uh, na een advertentie te plaatsen in de krant... zijn de aanmeldingen eigenlijk heel, heel hard gegaan. Ze hebben wel twee extra klassen in moeten lassen. Zo. Dus de groepen van vier tot uh, acht die zitten eigenlijk allebei zo goed als vol. En de oudere groepen, de volwassenen helemaal... Daar hebben we niet zo heel veel mensen voor. De animo is wel echt heel groot bij de bij jongeren. En uh, ja, ik vind het gewoon te gek om met jongeren aan de slag te gaan. Maar ook omdat ik vind dat je. Je kan naar een toneelopleiding alleen als je HAVO hebt of MBO. Omdat het HBO-opleidingen zijn. Terwijl creativiteit vind ik is niet. Uh, hoef je niet zo. Ja, voor mij. Je hoeft niet HAVO te hebben gedaan om een stukje te kunnen maken of te spelen. Er zijn heel veel talenten ook die gewoon op straat rondlopen en die. ...en heel goed terechtkomen daardoor. En we willen heel graag doorgroeien naar een soort vooropleiding. Dat we gewoon een officiële vooropleiding worden voor de theaterscholen. Dus dat je gewoon na je MAVO of wat dan ook bij ons terecht kan. En na een jaar of twee jaar gewoon makkelijk naar de toneelschool kan gaan. Is dat een soort uh, zelfde opleiding als je in Heemstede hebt? Heb je ook zo'n theaterschool? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Ja, dit is ook een soort ja. een bijna officiële vooropleiding. Ja, klopt. Dat is een ja. musical, volgens mij een musicalopleiding inderdaad. Ja, die zijn meer daarop gericht. En wij willen ons meer richten op het maken zelf. Dat je als, uh, zoals je een jaar bent geweest bij ons twee jaar, dat je gewoon zelf een voorstelling kan maken, schrijven, zingen, dansen. Nee. Dat je alle facetten krijgt, een beetje die je uh, in theater nodig hebt. Dus je bedoelt eigenlijk ook de, de regisseur en de schrijvers van uh, stukken. Ja, dat doe jij dus ook. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het is, ja het is een beetje een totaalpakket vind ik als je, gaat ma als je gaat maken ben je al een beetje aan het regisseren eigenlijk ook En het is wel handig om daarna altijd de regisseur nog erbij te nemen Die er van buitenaf naar kijkt Maar dat het gewoon een echt pakket wordt Echt een zelfstandig theatermaker Daar ben ik zelf ook voor opgeleid De theateracademie dus ik heb dat allemaal meegekregen. En dat uh, ja, wil ik graag overbrengen aan de jongeren ook. Omdat ik... Hier. Ja, nee, ik ga verder. En omdat ik zelf dat ik jong was, leek me dat echt te gek gewoon. En ik heb echt heel veel moeite... Heb ik heb zelf MAVO gedaan. En ik had HAVO nodig of HBO. Dus heb ik gewoon uh, auditie gedaan. En niet gezegd welke opleiding ik had. Toen heb ik een uitzondering gekregen daardoor. Maar er zijn heel veel mensen die... die kans niet krijgen om naar de MAVO of een andere opleiding naar de toneelschool te kunnen gaan. Ja. En dan is de vraag die bij mij opkomt. Hoe kom je er nou bij om in Zandvoort dat te gaan doen? Woon je in Zandvoort? Ja, ik ben hier opgegroeid. Ah. Ik heb hier uh, bijna mijn hele leven gewoond. En sinds een jaar of vier, vijf woon ik hier niet meer. Omdat ik ben gaan studeren toen in Amsterdam. En ik hoorde wat ik van kennis hoor. Ik dus vaak, joh, ik heb een dochter, die is acht. Weet jij niet waar ze naartoe kan gaan? Ja, dat heb ik een aantal keer gehoord. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik eens kijken of het, uh, of het nut hebt in ieder geval. Nou, dat is uh, gezien de aanmeldingen, is dat een, een succes rol. Ja, ik, ik ben helemaal versteld inderdaad. Ik had niet ja. verwacht dat het al zoveel uh, aanmeldingen zouden zijn. Ja, en, en eventuele samenwerking met uh, de, de uitvoerende uh, theatergroepen uh, hier in Zandvoort. Dat is Hildering en Los Sant. Ja, ik heb Hildering, die heb ik benaderd. De Wurf. <laughs> ja. <we> niemand vergeten. <laughs> de Wurf inderdaad. Maar Los Zand, die, ik, de Wurf ja, ken de, ik in Hildering de Los ook. Los Zand zit ik hier... zelf in, dat is uh, een uh, improvisatietheater. Oké, okay, leuk. Dus dat, uh, ja. Ja, dat is ook heel erg leuk. We geven ja, ook uh, af en toe optredens en zo het standpunt. Oké, okay, nou dan moeten we zeker even contact je, ik, ik doe ook. Uh, ik heb ook een paar gastdocenten die komen. Ik ga niet zeggen wie nog allemaal. En je, Hakim kan ik wel verklappen. Nieuwe okay. spelen we straat, die komt een oh, paar oh. uh, workshops meme geven. Komen mensen uit theateracteurs of improvisatieacteurs komen er langs. Dansdocenten, zangdocenten, die komen allemaal, allemaal een keer een, een soort korte workshop geven. En ik wil graag inderdaad met verenigingen samenwerken. Ook oh, heb Hildering heb ik benaderd. En die hebben geloof afgelopen vrijdag vergadering gehad. En die bellen mij dan maandag op om te kijken hoe en nog wat. Ik heb er zelf jaren gespeeld bij Hildering. Hm. En uh, ook geregisseerd, de jeugd daar. Dus het lijkt me wel leuk dat als zij gaan spelen, dat ze dan ja, dat ze bij mij komen of ik bij hun om eventjes dingetjes aan te scherpen, aan te, aan, uit te diepen. Ja. En dat lijkt me echt inderdaad echt te gek. Echt heel leuk. Ja, en wat betreft Los Sant, Wij zitten een beetje op een punt van redden we het qua aantal mensen. Of redden we het niet. We zitten bij Pluspunt overigens. Hè? Okay, de, ja, de, ja. de entourage. We hebben een hele mooie regisseur. Uh, en misschien is er wel een soort samenwerking te maken. Dat jullie nog een aantal improvisatie mensen hebben. En dat, hè? Ja. En dat we dan samen die groep uh, samenvoegen. En dat we dan wel nog, uh, genoeg mensen hebben om, uh, om een jaartje verder te kunnen. Dat lijkt me te gek. Dus absoluut. Straks... Nee, dan laten we straks inderdaad ja, wat afspreken. We contact, uh, ja, hebben, ja, absoluut. Leuk. Even ...tussen We hebben nog drie of vier minuten. Ja. Ja. <laughs> ze ja. moeten even opschieten. Ja, Oké, okay, we moeten het maar eigenlijk gaan afronden. Zakira. Ja. Zakaria. Maar eigenlijk, mijn roepnaam is in principe Zek. Zek. Zek. Ja, dat is makkelijker Zek. ook, maar Zakaria, we horen Zakarias, en het wordt ja. allemaal... Uh... Zek, even een vraag. Ja. Als kinderen of volwassenen nu luisteren en die denken van, nou, dat wil ik ook doen. Waar kunnen ze dan terecht? www.het-nest.nl En we hebben voor volwassenen deze week een aanbieding gemaakt, zeg maar. Dus voor uh, 40 euro vier uh, lessen kunnen volgen van 2,5 uur per les. En het is behalve dan uh, leren acteren, is het ook bijvoorbeeld het leren schrijven van een toneelstuk en het regisseren van zo'n... Ja, maar dat gaan we iets verder in, in het jaar erop mee aan de slag. We beginnen eerst met de dingen van acteren en zingen, vooral zingen en acteren. En we gaan inlevend acteren doen, komisch acteren en improvisatie acteren. Dus meerdere stijlen gaan we behandelen en uh, slapstick, comedy. Dus die gaan we allemaal los behandelen en het eind van het halvewege jaar gaan we echt het maakproces echt met hunzelf in en dan zelf een voorstelling maken ook nou, het lijkt me alleen nog leuk om te gaan kijken bij de, ja. Bij de voorbereidingen ja, ja je bent hartstikke welkom om een keer te komen absoluut nou, dat gaan ja. we zeker doen hey, nou heel erg bedankt uh, alle informatie staat verder op website het-nest.nl ja. ik heb er zelf naar gekeken een hele leuke, uh, okay. leuke website Dank dus, je wel. Uh, wel heel magisch want je kan de tekst niet kopiëren die erop staat dus uh, hoe jullie dat doen e dat moet je nog maar uitleggen maar hij is een krek uh, <laughs> nou, hoe ik dat er gaat <laughs> uh, dat is een, app. Dat is een app. Ja. nee app App. Uh, dus heel erg bedankt uh, en of Zek eigenlijk. Ja. Heel Sakaria veel succes met, uh, met uh, theater, school en uh, ja. nou. Veerlijk bedankt. Koop. Je bent nou, nou van hartstikke welkom om een keer te komen kijken. Inderdaad. Gaan we doen. Om, uh, gaan we zeker doen. Ja. Oké. Okay. Uh, we gaan nog even naar het onderwerp van het volgende uur. Koor, uh, wat redden gaan we er nog? Redden ja, we dat nog? Dat, uh, nee, dat redden we niet meer. Laten we maar naar de muziek gaan. We gaan naar Ilo en dat heeft te maken met uh, Classic Concert natuurlijk met Rollover Beethoven.